5 uur. NTO Radio 1 met Nadia Moussaid. Dit uur in Nieuws en Co. Een nederlaag voor het Internationaal Olympisch Comité. nu de dopingschorsing van Russische sporters is opgeheven. En hoe lang moeten de Groningers nog wachten. tot de gaskraan dan ook echt verder dichtgedraaid wordt? Meer over de gaswinning, maar nu eerst het NOS Journaal met Mark Hokke. En dat gaat er ook over. Groningse boeren rijden met twee tractoren door het centrum van Den Haag. En op die manier demonstreren ze tegen de gaswinning in het noorden van het land. Eigenlijk wilden ze met tientallen trekkers naar het Binnenhof. Maar dat vond burgemeester Krikker van Den Haag niet goed. Demonstreren is een grondrecht. En daar staan we in Den Haag ook pal voor. Uh, en we staan ook meestal alle demonstraties toe. Maar het moet wel veilig kunnen en tientallen rijdende tractoren in de binnenstad van Den Haag... dat is een gevaarlijke situatie. Vanochtend adviseerde het staatstoezicht op de mijnen... om de gaswinning terug te brengen naar 12 miljard kubieke meter per jaar. Minister Wiebes van Economische Zaken zegt dat hij zijn best gaat doen... om dat zo snel mogelijk te bereiken. Eind maart laat hij weten hoe en wanneer hij dat voor elkaar krijgt. Rusland houdt alternatieve wedstrijden voor sporters... die niet naar de winterspelen in Zuid-Korea mogen... Deze Russische Spelen worden deze maand en volgende maand gehouden... in drie verschillende steden. De geldprijzen voor winnaars zijn vergelijkbaar... met die van de Olympische Spelen. Rusland mag als land niet uitkomen in Zuid-Korea... vanwege een dopingschandaal. Daardoor doen bekende sporters als shorttracker Victor Aan... en schaatsers Denis Yuskov en Pavel Kulishnikov niet mee. Bijna 170 Russische wintersporters mogen wel naar de Spelen... omdat ze zijn vrijgepleit. Maar ze moeten wel uitkomen onder neutrale vlag.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 De handgranaat die in Amsterdam-West was vastgemaakt aan een souvenirwinkel is weggehaald. De granaat zat met tijwraps vast aan het pand. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief verwijderd. De politie weet nog niet waarom de handgranaat was vastgemaakt aan de winkel. Een handgranaat is een oorlogstuig. Het heeft maar één doel, dat is namelijk slachtoffers maken. En dat past niet en dat hoort niet in de winkelstraat. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een handgranaat wordt gevonden in Amsterdam. Twee weken geleden lag er een in een uitgaansstraat in het centrum. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil iets doen tegen financiering van Nederlandse politieke partijen vanuit het buitenland. Ze vindt dat ongewenste beïnvloeding van de Nederlandse democratie moet worden voorkomen. Een commissie die heeft gekeken naar de financiering van politieke partijen wil een verbod op alle buitenlandse giften. Ollongren spreekt niet over een verbod, maar over een beperking en na de zomer komt ze met een voorstel.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 En bij de ANWB zit Edwin Gertsen. Er zat bijna 400 kilometer file. Dat is iets meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. tussen Afrit Hoendelo en Deventer een half uur op onthoud. Er staan de kapotte vrachtwagen. Verkeer richting Almelo een om meter omrijden, richting Zolle, via de A28 en dan de N35. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen de Hoek en Hoge Maalden. Drie kwartier vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A9 Alkmaar Diemen tussen Badhoevedorp en Knopend Holendrecht, 20 minuten. En op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein, 20 minuten. Door een ongeluk, de rechterijstrook is dicht. De Stormruiter.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 je wilt je studie snel afronden, maar statistiek is niet jouw sterkste kant. Studyland verlost jou van al je data-analyses, zelfs binnen een week. De beste hulp van 2017. Studyland.nl Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9+ plus wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl. Data analyse met SPSS of Stata, inclusief schrijfwerk bij studyland.nl. Score met PerfectView CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het staatstoezicht op de Mijnen had een duidelijk advies voor de minister. Om zo snel als mogelijk de totale productie uit het Groningenveld terug te brengen tot maximaal 12 miljard kuub per jaar. Nadia moest Nieuws en Co. Een belangrijke dag rond de gaswinning was het vandaag. Vanochtend adviseerde het staatstoezicht dat de gaswinning fors terug moet... omwille van de veiligheid van de Groningers. En daar kwamen nieuwe berekeningen van de gasunie overheen. Daaruit bleek dat er nog wel meer nodig is dan de geadviseerde 12 miljard kuub... als ze alle burgers en bedrijven voldoende gas willen kunnen blijven leveren. Een probleem dus voor het kabinet. Helene Ekker volgt het gasdossier voor de NOS... We hoorden de topman van dat staatstoezicht op de mijnen... dus dat is de belangrijkste toezichthouder in ons land... op olie- en gaswinning, net eigenlijk al zeggen... de winning moet terug naar 12 miljard. Is dat opmerkelijk? Ja, dat is het zeker hoor. Dat is echt wel heel bijzonder... want dat betekent bijna een halvering eh, ten opzichte van de hoeveelheid... die vandaag de dag wordt gewonnen. En er zijn heel veel mensen en bedrijven in Nederland... en ook trouwens in onze buurlanden die afhankelijk zijn van dit Groningen gas. Maar goed, toch is het nodig, hè, zegt die toezichthouder... want pas dan wordt het weer veilig in Groningen. Ook al zal het nog wel even duren, zegt hij, voor de maatregel effect heeft. We moeten wel realiseren dat de effect van deze ingreep van deze aanbevelingen, als hij wordt uitgevoerd... dat dat nog ongeveer een jaar zal duren... voordat het effect van die ingreep zichtbaar wordt. En dat betekent ook dat tot die tijd het nog flink kan gaan weven. Ja, dat was uh, Theodor Kokkelkoren, heet hij... de baas van het staatstoezicht op de mijnen... En uh, ja, hij legde tijdens zijn persconferentie ook uit... dat de recente beving bij Zee uh, dan wel niet de sterkste is... die er ooit was, want dat was namelijk die bij Huizingen in 2012. Maar toch, uh, legde hij nu uit, kon juist die beving bij Zeerijp veel schade veroorzaken vanwege de gevolgen die er waren aan de oppervlakte. Die beving bij Zeerijp, dat is de zwaarste uh, beving geweest... sinds uh, de beving in augustus 2012 in, uh, in Huizingen... En de beving bij Zeerijp werd dan ook door veel mensen in Groningen als beangstigend ervaren. En dat komt ook mede door de grondversnelling. Dat is de mate waarin de heftigheid als het ware waarin de grond beweegt tijdens de aardbeving. En deze grondversnelling die was bij de beving bij Zee 0,12 g zoals dat dan heet. Ten opzichte van 0,08 bij die van Huizingen. En die grondversnelling dat is ook een maat voor de kans op schade in het gebied die kan ontstaan. Ja, die beving die heeft niet alleen veel schade veroorzaakt... maar heeft er ook voor gezorgd dat we in code rood terechtkwamen. Ja, en die code rood, daar willen ze natuurlijk zo snel mogelijk vanaf... bij dat staatstoezicht op de mijnen. Ze willen gewoon zo snel mogelijk weer terug naar het veilige code groen. En om code groen te bereiken moet dus die gaswinning flink terug. Maar wat betekent dat voor ons allemaal? De mensen, de bedrijven die, die gas gebruiken? Ja, nou, daar heeft dan de Gasunie nieuwe berekeningen over gemaakt... en daar kwamen ze ook vandaag mee. De Gasunie komt met een niveau dat dus nodig is... voor de zogenoemde leveringszekerheid, zo noemen ze dat. En hun niveau ligt volgens Bart-Jan Hoevers van de Gasunie... hoger dan dat veilige niveau van de toezichthouder. Er dus dat Er het... liggen verschillende opties en uiteindelijk ligt inderdaad het niveau voor een veilige gaswinning lager dan het niveau wat vanuit leveringszekerheid op dit moment noodzakelijk is. Ja, en de gasunie stelt dat ze het zogenoemde vlakke winnen los willen laten, het vlakke gas winnen, en ze willen het gas winnen afhankelijk maken van de temperatuur. En hun niveau komt dan uit, uit die nieuwe berekeningen, op dat ze 14 miljard kuub in een relatief warm jaar willen winnen, en zef, of moeten winnen, en 27 miljard kuub in een extreem koudjaar. jaar. En, maar goed, ja, je moet dus constateren: er zit een verschil tussen hun ondergrens van de gasunie, die 14 miljard kuub, en de bovengrens van het staatstoezicht op de mijnen, van 12 miljard. Maar goed, volgens de uh, gasunie wordt dat niet een al te groot probleem. Ja, het is zeker mogelijk om uh, de maatregelen te nemen. Dus zowel bij uh, huishoudens, bij industrieën zijn, uh, zijn besparingsmaatregelen te nemen. In het export is het een uh, terugloop van export die al is, is afgesproken... en die nu in het buitenland uit wordt gevoerd. Maar goed, er liggen dus nu eigenlijk twee verschillende adviezen op het bordje van de minister. Wat gaat hij daarmee doen, denk je? Nou ja, het is inderdaad uiteindelijk aan de minister... om te beslissen of hij dat advies van het staatstoezicht overneemt. En als hij het overneemt, dan zit hij dus lager... dan wat we eigenlijk met z'n allen nodig hebben... zal hij dus ook moeten bedenken welke oplossingen kunnen worden gevonden. En nou ja, de minister gaf al aan, dat gaat nog niet meevallen. Dat betekent dat we naar 12 miljard kuub moeten. Uh, dat is bijna een halvering. Het gaat een enorme maatschappelijke opgave zijn. Ik ben daar nog mee bezig, hoe dat precies moet. Um, ik ben van plan om eind maart uh, aan de Kamer te laten weten... hoe ik denk dat te kunnen doen uh, en wanneer dat gehaald kan zijn. Ja, welke opties heeft Wiebes dan eigenlijk? Nou ja, de minister heeft daar al wel op geanticipeerd. hoor. Er is dus al een brief geschreven hè, aan de 200 bedrijven in Nederland... die het meeste gas gebruiken. En die brief die liet echt niks aan duidelijkheid te wensen over... dat ze binnen vier jaar van het Groningengas afgestapt moeten zijn. Eh, want dat Groningen gas heeft namelijk een andere samenstelling... dan vrijwel alle andere gasvelden. Dus als je wil overstappen als bedrijf of ook als particulier... moet je zorgen dat je apparatuur... Hè, ja, ...apparaten geschikt worden gemaakt voor die andere soort gas. En dat geldt voor bedrijven, maar ook bijvoorbeeld de oven-, de oven of kooktoestel die jij hebt bij ons thuis. En zeker die, die ombouw bij alle bestaande huizen gaat echt wel een tijdje duren. Dus daarom is er nog een optie. En dat is met stikstoffabrieken gas uit andere gasvelden geschikt maken voor apparatuur bij bedrijven en huishoudens. Nou, ook is het zo dat het kabinet sowieso als doelstelling al had... om op termijn helemaal van het gas af te gaan. Mm -hmm. Maar dan vanwege niet de aardbeving, maar vanwege het klimaat. Um, he, volgens dat klimaatverdrag van Parijs moeten we helemaal stoppen... met fossiele brandstoffen als aardgas. Dus uh, ja, in die verduurzaming kun je ook rekening houden... Kun, je kunt ermee rekening houden dat het op sommige plekken... gewoon sneller zal moeten gaan. Ja, we hoorden natuurlijk net een reportage... Of, of een, er was een bus uh, in Windesheim waar het over windmolens ging... en dat werd toch niet zo enthousiast ontvangen, die windmolens. Dus ik vraag me af hoe dat valt in het hele land. En maar even terug naar de Groningers, uh, om wie het natuurlijk allemaal is begonnen nu. Wat zeggen zij over deze advies? Van vandaag? Nou, de Groninger bodembeweging bijvoorbeeld, die is uh, blij aan de ene kant, maar ze zijn ook verontwaardigd. Kijk, ze zijn natuurlijk blij omdat uh, heel duidelijk geadviseerd wordt om die gaswinning fors terug te dringen, te halveren dus. Maar ze leggen ook wel een vinger op de zere plek. Want er ligt nu een advies om terug te gaan naar 12 miljard kub per jaar. Uh, maar die 12 miljard kuub werd eigenlijk ook al vijf jaar geleden genoemd... door het staatstoezicht op de mijnen, bij monden van uh, de topman toen, Jan de Jong. En dat steekt uh, de Groninger Bodembeweging, zegt uh, Derwin Schorren. Dat stelt de, de Groninger Bodembeweging al jaren voor... om het naar die veilige... Hè, Jan de Jong zegt dat, hè, de uh, directeur van staatstoezicht op de mijnen... Uh, om, om het daar naartoe te brengen. En uh, voilà, het is gebeurd nu. En vanochtend hebben we, nu, hebben we ook een interview uitgezonden... met die oud-topman van het staatstoezicht, Jan de Jong. Want die vond dat het vorige kabinet een medogeloos besluit nam... om juist meer gas te winnen nadat hij had geadviseerd... om snel naar beneden te gaan. Zijn er reacties gekomen uit Den Haag op deze beschuldiging? Ja, zeker. Ja, het kabinet ontkent dat er een dergelijk besluit is genomen. Het ontkent? Ja, ja, de winning uh, door de NAM in 2013, zegt het kabinet, was nou eenmaal toegestaan. Vloeide voort uit het winningsplan van een paar jaar daarvoor. En ook wijst de RVD erop dat voormalig minister Henk Kamp al heeft erkend... dat het uh, ja, niet goed was dat in dat jaar de veiligheid niet voorop stond. Dus, uh, maar goed, het, het kabinet neemt absoluut afstand van die beschuldiging uh, van Jan de Jong... Ik vraag blijft misschien dan wel uh, hoe kwam dan wel die hogere winning in dat jaar tot stand? Was het alleen een kwestie van vraag en aanbod op de gasmarkt, of ja zijn er toch mensen geweest bij bedrijven Nam of de moedermaatschappij Shell en Exxon uh, die zich bewust zijn geweest van de risico's die toen met die hoge winning uh, werd genomen? En als het dan gaat om de toekomst, wat denkt de Groninger bodembeweging nu? Nou ja, ze vinden wel absoluut hoor dat de minister op de goede weg zit. Um, maar tegelijkertijd zeggen ze ook wel... ja, de gang uh, van zaken rond de gaswinning... kan nog steeds wel transparanter worden dan die nu is. Ook bijvoorbeeld als het gaat om de vraag... wat nu de beste oplossingen zijn. Wanneer de gasunie nu zegt dat er meer moet zijn... dan laat ze maar eens uh, openheid uh, betrachten... Met wat betreft de contracten die ze hebben. Gooi het maar open, laat het maar zien. Wat hebben ze echt nodig? Ja, nou Dat is een voorbeeld natuurlijk, die contracten die nog steeds uh, geheim zijn. Uh, maar goed, los daarvan, de Groninger Bodembeweging heeft wel goede hoop... Uh, dat de minister uiteindelijk voor hun veiligheid zal kiezen. Ik neem aan dat de minister nu heeft geleerd om echt naar de Groningers te luisteren. Ik denk dat ook hij uh, af wil van het idee dat Groningen een winstgewest is. Ja, dankjewel, Helene ecker. En we gaan weer naar het verkeer met Edwin Gerritsen. Er staat nu uh, nog steeds ongeveer 400 kilometer file. Op de A1 van Amersoort naar Hengelo de meeste vertraging. Tussen Afrit Hoendelo en Deventer een half uur. er staat een kapotte vrachtwagen. Verkeer richting Almelo kan beter omrijden richting Zolle Over de A28 en dan de N35. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Knoppen Hoek en Hoge Maden nog 15 kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Een politieke partij die geld krijgt vanuit het buitenland. Is dat erg? Ja, zegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken... en daarom wil ze een verbod op donaties uit het buitenland. Politiek verslaggever Marleen de Roy, waarom wil de minister dit verbieden? Ja, Ze wil voorkomen dat de Nederlandse democratie wordt beïnvloed door het buitenland. En met zo'n verbod vermijd je dat dat gebeurt... Of... Vermijd je dat überhaupt het idee ontstaat... dat er invloeden vanuit buitenaf zich hier mengen in de Nederlandse politiek. Er stonden ook al plannen in het regeerakkoord... om die buitenlandse geldstromen te weren, te stoppen. Maar vandaag kwam er een onderzoeksrapport uit... en die bracht een advies uit en die zeiden ook... een verbod is de beste manier. Een verbod is de beste manier. Maar krijgen veel politieke partijen überhaupt geld uit het buitenland? Nou, zover we weten, niet veel... Wat we wel weten is dat de PVV op dit moment wel giften ontvangt vanuit het buitenland. Yeah. Bijvoorbeeld van een Amerikaanse denktank. Toch denkt de minister Ollongren dat het niet al te erg is. Ze maakt zich niet te grote zorgen, want we hebben in Nederland nou eenmaal strenge wetgeving. Als politieke partijen giften uit het buitenland aannemen, althans als die boven een bepaald niveau ja. zijn... dan moet daar transparantie over worden betracht. Nou, dat doen politieke partijen ook. Ja. Maar u weet ook dat de PVV bijvoorbeeld ook veel geld bijvoorbeeld vanuit Amerika krijgt of Israël? De PVV geeft net als iedere partij... En moet ze dat, daar transparant over zijn. En wat dit voorstel gaat erover. Doe dat gewoon uh, helemaal niet. Het zegt niet uit onvrije landen, want daar zit een bedoeling achter. Uh, en dat is dus een andere lijn, niet alleen transparant zijn... maar ook gewoon zeggen, geen financiering uit het buitenland. Ja, nu zijn politieke partijen verplicht om alle donaties... meer die hoger zijn dan 4.500 euro... Uh, te registreren, dan komt er elk jaar een lijst, die staat online... en dan kan je kijken, nou, waar komt dat geld vandaan? Maar goed, krijg je tien keer een donatie van 1000 euro... dan hoef je dat niet te registreren. Nu dus zegt die onderzoekscommissie, die onder leiding staat van de heer Veling... gooi dat bedrag nou wat omlaag. Wij hebben uh, behalve de uh, landelijke partijen, zou ook de lokale partijen ook aan diezelfde voorwaarden moeten voldoen. En dan vinden wij een bedrag van 2500 euro uh, is een mooier bedrag, uh, waarbinnen je kunt zeggen, nou dan is de schijn van uh, beïnvloeding uh, anoniem, is dan uh, beperkt. Ja, dus eerder moeten donaties worden opgegeven. Of de minister dat ook gaat doen, dat advies ook gaat overnemen... daar wil ze nog even over nadenken. En als dit nou allemaal wordt ingevoerd... dus uh, ja, geen geld uit het buitenland, snellere transparantie... komen partijen zoals de PVV nog wel aan hun geld dan? Ja, dat is een beetje de vraag. Hè? Want uh, nu krijgen politieke partijen subsidie van de overheid... Mits ze duizend leden hebben. Ja. Nou, zijn niet alle partijen werken met, met een leden. Bijvoorbeeld de PVV niet. Maar ook kleinere partijen, misschien komen die ook niet aan duizend leden. Ook lokale partijen hebben daar last van. Dan zegt de onderzoekscommissie: Dat is niet eerlijk. Kijk nu naar de, niet naar de ledenaantallen. maar kijk naar het aantal zetels dat een politieke partij heeft. En dan, daarop moet je berekenen: Oké, okay, heeft, heeft een politieke partij wat zetels? Dan moet, komt het in aanmerking voor subsidie. Ja, euh, ook dat weten we nog niet zeker of de minister dat gaat doen. En daarover komt ze met een groot plan en dat komt in de zomer. En dan zal ze bekijken of dat ook echt een reëel, reële mogelijkheid is om dat te gaan doen. Ja, dus als je één zetel hebt, krijg je misschien geen subsidie. Uh, dan... nee, nee, nu is dat zo, ja. Nee, PVV, de tweede grootste partij, krijgt geen subsidie. Ja. Want die werken niet met leden. En, en heeft de PVV zelf al gereageerd? Ja, korte bondige reactie. Zij zei, hij vroeg zich alleen af of bij deze registers dan ook zullen meetellen... of appartementen uit Canada onder de nieuwe regeling gaan vallen. Daarmee doelt hij natuurlijk een beetje op uh, de rel van een uh, aantal weken geleden. Een kleine steek onder water. Ja, goed. dankjewel. je Marleen Roy. Ja, u luistert naar Ship to Wreck van Florence and the Machine. En dat is de band rond de Britse zangeres Florence Welsh. En de liedjes van de band schreef ze samen met bassist Alex James. En die is weer van de band Blur. Nieuws Co. In Kenia worden de leden van de sengwer volk door de regering verdreven uit hun leefgebied. Ze wonen in het woud van hun voorvaderen, maar dat Woud is nu verboden gebied om het milieu te beschermen. Hun leider, Elias Kimajo, heeft op de Nederlandse ambassade een prijs gekregen vanwege zijn strijd voor de mensenrechten. En kort daarna moest hij onderduiken, merkte correspondent Koert Lindijer. Het is zes uur. Uh, good morning. Ja, yeah, ja. Yeah, I... are, are you ready? Ben je klaar om mee te komen? Nee, nee, nee, no. This morning I had had from home that and I can't go safe. In Nairobi wordt Elias gefeteerd met een prijs voor de mensenrechten, maar thuis waar die vecht voor die mensenrechten wordt hij dus uh, gezocht en wordt er geschoten vanochtend. Dus zonder Elias op stap. Kraak helder water. Prachtig hier in het woud. Maar ik ben hier illegaal, want dit is beschermd gebied. Dit is een van de watertorens van Kenia. Hier stromen talrijke rivieren eh, de dalen in. Van die rivieren is bijvoorbeeld het Turkana-meer... in het noorden van Kenia afhankelijk. Het Victoria-meer is er deels van afhankelijk. En de stad Eldoret krijgt al zijn drinkwater van hier. Daarom is het hier beschermd gebied en daarom ben ik illegaal hier... En dat is precies het hart van het conflict. Mogen hier nog mensen wonen? Mensen die hier zeggen al eeuwenlang te wonen en het woud beschermen. Of moeten ze opstappen? Of, zoals nu gebeurt, worden ze eruit geflikkerd door het Bosdepartement. Het Keniaanse Bosdepartement. Daar zijn de mensenrechten geschonden. Daar zijn huizen in brand gestoken. En dat is de reden waarom Elias zijn prijs kreeg. En ik hier nu ben, maar helaas zonder Elias. Nou, helemaal in de Hooglanden zijn we dan eindelijk uh, gearriveerd. Hoi! Harry! Santi. Uh, bij uh, de echtgenote van Elias, Janet heet ze. Heb je gehoord dat je. Dat je man. Uh, ik, heb, ik heb bloemen bij, bij me. Dat je man een prijs heeft gekregen? Yes, Ah ja. Ja, heb ik uh, gehoord? Ben je er trots op? Ben je er blij mee? Are you happy with that? Yes, I am happy. But the problem is dat we have no place to, to stay with... to be with that to award. Ik ben blij. Het is alleen... Uh, we kunnen niet, niet blij zijn op een plaats. We kunnen het niet vieren op een plaats waar we willen zijn. Daar verderop, daarboven, is het woud. En hier beneden dus de groene weide. Wonen mensen daar in het woud? They live in de during night, but daytime they move out de the 's Nachts slapen ze daar, maar overdag gaan ze eruit. Want dan zijn ze bang dat de mensen, de boswachters, komen en dat ze worden verdreven. Want het is illegaal om daar te verblijven. En daar vechten de St. voor en daar vecht Elias voor. Terug in uh, Elderet. Hi Elias, uh, goeie avond. Okay, good evening. Hoe are you? Ik doing goed. Hoe was jouw trip? Ja, mijn, uh, mijn trip uh, was uitstekend. Ik heb, uh, ben even in het bos geweest... maar uiteraard moesten we ons uh, grote zorgen maken... of de boswachters ook niet met hun geweren achter ons aan gingen. Uh, maar goed, dat doet me wel de vraag stellen. Nu heb je een prijs gekregen... En nu ben je bijna een guerrilla geworden in, in uh, Kenia. Was dit allemaal de moeite waard? Ja, yeah, I should have to go underground. Ja, ik ga nu uh, ondergrond. Zelfs mijn telefoon doe ik, uh, doe ik uit, want ik ben bang uh, dat ik anders getraceerd kan uh, worden via de telefoon. Say, I, I dit is een van de consequenties down, van onze strijd. Cabaman agencies will eliminate me so that to shut out this struggle that has been going on for some time now. Zometeen opluchting in Rusland... nu de dopingschorsing van hun Olympische sporters is opgeheven. Maar of ze ook aan de Olympische Spelen mee mogen doen... is nog maar de vraag. En ons belangrijkste verhaal om zes uur... de nationale aandacht voor de koe Hermine... die haar slachters te slim af was. Het zegt iets over ons diepe verlangen naar vrijheid. ZZP'ers boekhouden voortaan, tussendoor. Want met de slimme meldingen van Tello op je smartphone...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 Ook op cd en in de theaters. Tello-gebruikers zeggen dat ze weer tijd hebben om te ondernemen. Met Thomas. Bekijk de ervaringen van ZZP'ers Fabian en Esther op Tello. Dankzij zijn innovatieve dubbele koppeling... kan een Audi S-tronic automaat in ongeveer 1500ste van een seconde schakelen. Dat is bliksemsnel. Sneller zelfs dan de bliksem. Want een gemiddelde bliksemschicht duurt 0,2 seconden.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 Gehoorverlies gaat zo langzaam dat de meeste mensen het niet doorhebben. Vindt u dat anderen vaak mompelen? Dit kan een teken zijn. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Combineer het Estronic-aanbod nu met onze andere acties. Kijk snel op audi.nl Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook jazz. Op 16 april, trompetist Avershai Cohen en zijn Dream Team het Avershai Cohen Quartet. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Het is uh, ja, 1 minuut over half 6. Eerst Nationaal met Mark Hokken. De Surinaamse kunstenaar Erwin de Vries is overleden. Hij maakte schilderijen en beeldhouwwerken. Een van zijn bekendste stukken is het Nationaal Slavernijmonument in Amsterdam.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 De mijn is tussen de 500 en 2200 meter diep. Na verluid zijn meer dan 60 kompels gered. En we gaan naar het weer met Marco Verhoef. Wat zijn de vooruitzichten, Marco? Ja, dat het de komende dagen toch nog wel wat buiig blijft. En dan is het ene moment wat minder en het andere moment wat meer. De meeste buien zijn nu tijdelijk aan het verdwijnen. Maar vanavond en vannacht neemt de bewolking weer toe van het westen en noorden uit. En trekken opnieuw buien over het land. In kustgebieden zal dat regen opleveren. Landinwaarts kan natte sneeuw vallen. En misschien dat het in Limburg zelfs wel even wit wordt. Met temperaturen daar in de buurt van het vriespunt. En in het westen van het land is het minimaal zo'n 3 graden. En wat zijn de vooruitzichten de rest van de week? Ja, we gaan morgen nog steeds met die buien te maken krijgen. Dus een winterse bui. Weliswaar weer minder dan vannacht. Met tussendoor wat zon. Eh, tussen de buien door is het 5 tot 7 graden. En een redelijk rustige wind in het binnenland. Zaterdag en zondag verandert er wat dat betreft niet zo heel veel. Soms wat zon, maar ook wolkenvelden en hier en daar een bui. En zo'n bui kan er nog altijd wat hagel of natte sneeuw brengen. En de kans op droge sneeuw neemt zondag wat toe. Want dat komt omdat de wind gaat draaien naar het noorden. Dat de koudere lucht aankomt. En voor na het wekeinde zien we dan droog weer. Met meer zon, maar ook met vooral koudere nachten. Misschien wel een keer matige vorst. Nou Misschien nog wel schaatsen. Nee. Zou we ook nog maar hier? Nou nee, ja, dat gaan we nog niet zeggen. We gaan in ieder geval naar het verkeer met Edwin Gerritsen. Het staat bijna 500 kilometer file. Het is daarmee wat drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan rond Utrecht. En de files die opvallen op de A1 Amersfoort richting Hengelo tussen Alfred Hoendelo en Deventer. Een half uur vertraging. Daar staat nog steeds een kapotte vrachtwagen. de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Hoedevaartsveen. Een half uur. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Knopend en Zevenaar. Een half uur. A12 van Arnhem naar Den Haag, tussen Driebergen en Knopen-Touden-Rijn. 20 minuten vertraging. En tot slot in het zuiden van het land op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum en Tilburg Reeshof ruim een half uur vertraging. Een kapotte vrachtwagen staat daar op de rechte rijstrook.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 Het sporttribunaal KAS heeft een schorsing ongedaan gemaakt... van een groep van 28 Russische sporters. Ze waren voor het leven geschorst omdat ze doping zouden hebben gebruikt... of omdat ze zouden hebben gefraudeerd bij dopingcontroles. De beslissing van het KAS is een nederlaag... voor het Internationaal Olympisch Comité, het IOC dat de straf in eerste instantie oplegde. Maar het betekent niet dat de sporters... onder wie dus de schaatser Olga Vatkulina en de shorttracker Victor Aan... nu wel mogen meedoen aan de winterspelen in Pyeongchang. Rusland-correspondent David-Jan Godfroy, We horen net in het nieuws dat Rusland alternatieve winterspelen... gaat organiseren voor Russische sporters. Is dat een reactie op de uitspraak van het KAS? Die, die, de verbinding is niet goed. Dan gaan we even verder met een volgende gast. Ik moet even kijken of ik iemand mij kan vertellen wie dat dan wordt. Dus ik kijk even naar de regie. We gaan het nog een keer proberen. Oh. David-Jan Godver, Rusland-correspondent. Oh, okay. Hoor je mij? Um, ja, wat zal ik doen? Je bent nu in de uitzending, David-Jan. Um, dan, gaan we even naar de, dan gaan we naar de volgende gast. Dat is een dopingexpert. Moet ik even spieken? Douwe de Boer. Ja, we gaan kijken of zometeen de verbinding weer lukt met uh, onze correspondent. Eerst naar Douwe de Boer, dopingexpert. Um, u bent verbonden aan de Universiteit Maastricht... en u was het hoofd van het IOC-dopinglaboratorium in Portugal. U kent deze zaak goed. U bent ook benaderd door de Russen... om als deskundige naar het bewijsmateriaal te kijken. Heeft u dat gedaan? Uh, inderdaad, ik heb gekeken naar een gedeelte van het uh, bewijsmateriaal. Maar er moest op heel korte termijn uh, uh, gereageerd worden. En uh, ik heb mede moeten delen dat ik uh, onvoldoende tijd had om me goed voor te bereiden. Maar als u meer tijd had gehad, had u wel deze opdracht voor de Russen gedaan? Dan had ik uh, de opdracht daar gedaan, ja. ja. En waarom is het, uh, wat, wat vindt u eigenlijk in eerste instantie van de beslissing van het CAS? Nou, ik ben zeer verheugd om te horen dat er uh, heel kritisch gekeken is naar het bewijslast. Want uh, de bewijslast die was niet altijd uh, in mijn ogen uh, in, in orde. En kijk, als de bewijslast in orde is, dan moet er gewoon gestraft worden. Geen discussie. Mm -hmm. uh, maar er was er zeker in alle gevallen niet het ge, uh, geen sprake van. En dan, uh, dan uh, moet er kritisch naar gekeken worden. En in een driekwart van de gevallen is het, uh, is er, heeft dat geleid tot vrijspraak. En u zegt het was niet in orde. Wa waarom is het bewijs niet sluitend? Kijk, het bewijs moet echt uh, uh, verbonden kunnen worden aan een persoon, want we moeten niet vergeten als we personen levenslang schorsen, in dit geval levenslang voor de Olympische Spelen, dat is een hele forse straf, en dan mag je ook hele hoge eisen stellen aan uh, de bewijsvoering. Mm -hmm. En dat moet ook aan een persoon gebonden worden. En vaak was het niet uh, direct gebonden uh, aan een persoon, dat was er indirect bewijs, mm -hmm. soms ook een beetje suggestief. Mm -hmm. Ja, en dan dan moet je daar heel kritisch naar kijken. En een van de klokkenluiders die de zaak aan het rollen heeft gebracht... eigenlijk zegt dat dit een, een aanmoediging is voor valsspelen. Heeft hij gelijk? Ja, hij heeft een, een, een, een hele gemakkelijke positie nu om daarover te klagen. Ten eerste is hij, die klokkenluider die daarover klaagt... die was de spil in het hele dopingwerk. Ja. Dus hij was eigenlijk een van de mede-aanstichters van het, het hele probleem. Ja. En um, dat is dan erg gemakkelijk om dan, uh, uh, daarover uh, over te klagen. En wat voor belang zou hij hierbij hebben dan? Zijn belang is, um, um, de, kijk, hij heeft dan uh, um, het, het hele probleem op tafel gelegd. En ja. uh, zijn leven stel, wordt nu uh, ja, bedreigd. Uh, en hij is gevlucht naar uh, Amerika. En daar zit hij nu in een getuigenbeschermingsprogramma. En uh, door uh, ja, dit probleem op tafel uh, te, te leggen... is dat denk ik voor hem een, een manier om zich misschien enerzijds vrij te pleiten... maar anderzijds ook om met het programma te blijven... Hè, zodat hij dan ook in leven blijft. Ja, dus het gaat eigenlijk zelfs nog een beetje om leven, leven en dood. Ja, en ja. Um, ander punt, hoe beoordeelt u de aanpak van het IOC? Ik denk dat het uh, IOC... Um, um, gemakkelijk heeft gedacht, we gaan uh, iedereen uh, schorsen... en dan ook direct uh, levenslang, uh -huh. aan de ene kant. Uh -huh. Aan de andere kant denk ik ook dat het IOC boter op zijn hoofd heeft. Want uh, de klokkenluiders, en dan bedoel ik niet de klokkenluider... die, die we zo net hebben aangehaald, maar er zijn meerdere klokkenluiders uh, geweest... die hebben voor de Olympische Spelen in 2014... al bij het IOC uh, het een en ander aan gemaakt. Yeah. En die zijn vervolgens weer naar, naar huis gestuurd. Uh, dus het IOC had van tevoren... Um, uh, al, al, al onderzoek kunnen starten. Uh, maar goed, het IOC heeft eigen belangen. En uh, um, ja, die belangen die, uh, um, die lagen niet, uh, niet bij de atleten. Maar wat is, het, wat is het belang van het IOC dan geweest... om niet op die eerdere uh, onder, uh, uitkomst in te gaan? Kijk, het IOC um, had te maken met de Olympische Spelen in Rusland. Ja. Uh, er waren hele grote financiële belangen... En als er dan van tevoren al uh, uh, onderzoek gedaan werd... en er werd al een beetje onderzoek uh, nagedaan... dan zou het de Olympische Spelen bij voorbaat in, drie, in discrediet gebracht kunnen zijn. Uh, ze hadden bovendien uh, ook uh, de, uh, de hulp van de Russische autoriteiten nodig... om überhaupt de Spelen goede banen te leiden. En als je dat dan in gevaar brengt, uh, dan, uh, dan maak je dat de Olympische Spelen in Rusland ja, heel complex. Ze hebben dan gekozen om, denk ik, en toch de beerputte die er was... om die dicht te houden ja. en pas te openen ja, als het gaat ja, Spelen. Als de Spelen voorbij zijn. En komen de Russen nu niet te gemakkelijk weg als ze toch worden toegelaten? Ik denk niet dat, uh, dat ze er heel gemakkelijk mee, mee wegkomen. Uh, we moeten nog zien of ze überhaupt toegelaten worden. Want je mag alleen maar... Um, komen op uitnodiging. En het is notabene de IOC die dan die uitnodigingen verzorgt. Mm -hmm. Dus je kunt je voorstellen dat die uitnodigingen, als die verzonnen worden... dat die niet uh, ja, uh, heel gemakkelijk verstuurd gaan worden. Goed, we gaan het volgen. Dank u wel. Douwe, de boer, Doping-Expert. En dan ga ik nu even kijken of de verbinding met David-Jan Godfra... nu wel werkt. Onze Rusland-correspondent David-Jan. Ja, hallo. Ja, hallo, fijn. Ja, we hoorden dus net uh, uh, de, de dopingexpert. En het nieuws is dat uh, Rusland alternatieve winterspelen... gaat organiseren voor Russische sporters. Is dat een reactie op de uitspraak van het KAS, denk jij? Nee, dat is een uitspraak uh, op de uitsluiting van een groot deel van de, van de Russische ploeg. Ja. In december is er al besloten dat uh, Rusland als land niet mee mag doen. En dat er dus op individuele basis beoordeeld wordt door het IOC... welke uh, Russische sporters wel en welke niet mogen komen. En toen is min, min, min of meer al besloten... nou, degenen die niet mogen, daar gaan we die alternatieve spelen voor, uh, voor organiseren. Ja, en, en wat, um, wat vindt de Russische regering van de uitspraak van het sporttribunaal, van het KAS... Je kunt je voorstellen dat er hier opgelucht is gereageerd. En de Russen halen hiermee toch een beetje hun gelijk. In ieder geval, zo wordt dat hier uh, in, uh, in Moskou, in Rusland, uh, heel sterk gevoeld. Het recht heeft gezegenvierd, zei een uh, lid van, van het Douma, het parlement Maar de woordvoerder van uh, president Poetin. Die was toch iets voorzichtiger. Die zei dat er nu weliswaar een slag is gewonnen... maar nog niet de hele oorlog. En dat het juridische gevecht zal doorgaan... en dat het Kremlin de sporters daarbij steunt... en zal blijven steunen ook in de toekomst. Maar hij gebruikt het woord oorlog. Ja, nou ja, overdrachtelijk natuurlijk. Ja. Uh, het is toch een, een hele felle strijd. En Rusland voelt zich vreselijk benadeeld, hadden niet terecht. Uh, ja, en in die zin gebruikt hij het woord uh, oorlog. Ja, en betekent dit dat die 28 sporters mee mogen doen aan de Spelen in Pyeongchang? Nee, dat betekent het niet automatisch. De Vries had het er juist ook al over. En daar moeten we, daarvoor moeten we dus even terug naar 5 december vorig jaar... toen het IOC besloot dat Rusland niet aan, als land mocht meedoen... als team mocht meedoen aan die uh, Winterspelen... vanwege die uh, enorme dopingaffaire. Mm -hmm. En dat het dus alleen op individuele basis uh, Russische sporters... Uh, uh, Zouden kunnen meedoen. Nou, dat moet dus, die uitnodigingen die moeten komen van het IOC, en daar gaat het KAS helemaal niet over. Ja. Dus als het IOC maar een vermoeden van, van schuld heeft, dan zal het die, die 28 niet uitnodigen. En dat IOC kan echt heel streng zijn als ze, als ze dat willen. En kijk maar eens naar de schaatser Dennis Juskoff, Russische de schaatser. Die mag niet meedoen, eh, omdat hij op zijn 17e ooit een joint heeft gerookt. Ja, goed, dat is heel streng. Dankjewel, David-Jan Godfra. En we gaan naar het verkeer met, met, met bij de ANWB. zit Edwin Gerritsen. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. De files met de meeste vertraging vind je op de A1 van Amersfoort naar Hengeloters, Afrit, Hoenderlo en Deventer. Een half uur, daar stond een kapotte vrachtwagen. Op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum en Tilburg Racehof. Drie kwartier vertraging. Dat komt ook door een kapotte vrachtwagen. Sono Tornado. Ik ben terug. Zo heet een nieuwe film die flink wat stof doet opwaaien in Italië. Dat komt vooral door wie er in die film terugkomt. Per decenni è scomparso. È senza dubbio il personaggio del momento. È stato il fondatore del fascismo, il capo del governo. L'italiano nuovissimo. Il e vostro nome? Benito Mussolini. Ja, Mustafa. Het eerste waaraan ik uh, moet denken... is die andere comedy waarbij een dictator terugkeert. Er is de Wiedere Da. Ik weet niet, dat spreek ik weer helemaal verkeerd uit. Met uh, als hoofdrolspeler Hitler. Kun je de Italiaanse film daarmee vergelijken? Ja, Voor mij sprak je het heel goed uit. Maar mijn Duits is ook niet <laughs> fantastisch, hoor. Uh, maar je kan het zeker daarmee vergelijken. Sterker nog, het is, het is min of meer geïnspireerd op die film... Uh, zeggen de makers. De titels lijken ook op elkaar... Sonne uh, yeah. tornado, ik ben terug. Uh, ik ben uh, eerst weer daar, daar is hij weer. Um, en uh, uh, het zijn allebei dictators die in de huidige tijd worden geplaatst. Er worden ook hele scherpe, soms flauwe grappen gemaakt... over de problemen die dat met zich meebrengt. Hè. Mm -hmm. uh, zo is er bijvoorbeeld de scène waarbij Mussolini... Een, een inlognaam voor een website wil bedenken. En hij komt eigenlijk meest met zijn echte titels... Il Duce of uh, Zijne Excellentie. Maar die zijn er allemaal bezet. Yeah. En uh, daar wordt hij dan boos over en dan roept hij betekent in het Italiaans zoiets als potverdomme, Maar ja. ook, uh, en excuses voor het taalgebruik... <laughs> wat een lul. Ja. Um, en, en, en die is dan nog vrij. Uh, nou, dat is dan een beetje een steekje onder water. Hè, wat? Dan zeggen de filmmakers eigenlijk... Mussolini is een lul. En dan weet je dat je een beetje om die film kunt lachen. En hoe wordt de film in Italië ontvangen? Nou, niet eens zo slecht eigenlijk. Uh, uh, niet alleen vanwege de kwaliteit van de film uh, uh, of de acteurs. De hoofdrolspeler is uh, uh, vrij bekend van uh, Il Divo en uh, La Grande Bellezza. Die films ken je misschien. Ja, ja. Maar het is ook een film die Italië een, een spiegel voorhoudt. Want wat zou er gebeuren als Mussolini nou echt op zou komen nu? En uh, in de film wordt hij welkom geheten met de Romeinse Groet... of zoals wij hem kennen, de Hitlergroet. Mm -hmm. komt op talkshows, wordt razend populair. En de makers uh, van zo'n tornado zeggen eigenlijk... Uh, in de huidige sfeer, met de slechte economie... en veel migranten die binnenkomen... Uh, is het eigenlijk een uitstekende voedingsbodem voor Mussolini. Ja, ze hebben dus ook een beetje een boodschap, als ik het goed begrijp. Ja, uh, uh, je zou kunnen zeggen dat dat is dus hun speculatie, maar... Uh, ik, ik woon nu ook een tijdje. En, en ze zitten er niet eens zo ver naast. Uh, uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Italianen... graag een sterke leider als premier wil zien. Uh -huh. uh, en ook de steun voor het fascisme zelf groeit. Uh, bij de lokale verkiezingen hier bij mij om de hoek... Uh, in de kustplaats Ostia... hadden de openlijk fascistische partij Casa Pound... krab 10% van de stemmen binnen. En uh, begin november was ik zelf bij een fascistische optocht. 5000 mensen waren daar. Ja. En die zeiden allemaal hetzelfde. Migranten het land uit. Mussolini heeft ook economisch heel goede dingen gedaan. Stelsel opgericht. Kortom, migratie, economie. Het is lastig om ze ongelijk te geven. En gaan we daar ook wat van merken tijdens de verkiezingen volgend jaar? Uh, nou ja, van openlijk en uitgesproken fascisme ga je denk ik niet zo heel veel... Uh, meekrijgen in de landelijke verkiezingen. Maar je kunt wel zien dat er een ruk naar rechts wordt gemaakt... op de thema's migratie en... Economie en de, en de coalitie die op dit moment op winnen staat, die wordt gevormd door Forza Italia van Berlusconi, de Lega, vroeger de Lega Noord, maar nu een nationale partij, nationale anti-immigratiepartij, mm -hmm. en de ultrarechtse Fratelli d'Italia. En wat wil het met die partij? Een van de parlementskandidaten is Raquelle Mussolini, kleindochter van. En zij zou dan de tweede kleindochter in het parlement kunnen worden, naast de al wat bekendere Alessandra. Mussolini. Kortom, uh, hij is zelf niet terug, zoals het in de film wordt mm -hmm. gesteld. Maar in de realiteit is zijn familie dat al wel. Ja, goed, dankjewel. Mustafa Margadi vanuit Arta Italië. Testing, one, two, one. Voor onze rubriek Cultuur gaan we zo dadelijk naar het jubileren, Jubilerende Museum de Pont in Tilburg. Maar eerst dit. Vanmiddag werd bekend dat Menno Wigman, misschien wel de meest rebellische dichter van onze tijd, is overleden. Cultuurredacteur Bart Prinsen leest een gedicht van Wigman voor. Rienne Vaplu. Je zult maar 16 zijn en lelijk. Jij ja, bent het, maar je wilt dichter worden. Melkt de woorden van Rimbaud en Baudelaire. En slurpt je moeders soep onder vijandig licht. En s'avonds op je kamer zit je je ouders tegen de vlakte te schrijven. Je dicht en heerst in het geniep over het leven. Een lelijk joch met een duivel tussen zijn dijen. Dat ooit de mooiste meisjes zal bereiden. Ja, en je hand die nu zo woest papier bekrast houdt. Op een dag een vlammend boekwerk vast. Je naam in druk. De schoonheid van een vrouw. Het komt, het komt. Je bent een dichter nu. En haast elk meisje trapt erin. Gretig ben je slordig met geluk. Je leeft, leeft niet. Schuilt steeds verscheurd in een gedicht. En haalt pas adem als je gure schoonheid ziet. En nu haast 36, ziek en mensenschuw. Door poëzie van alles om je heen vervreemd. Nu kijk je naar je hand en spuug je op je pen. Is het walging, onmacht, zelfhaat misschien... Had je maar nooit een gedicht gezien? Dat was een gedicht van uh, Menno Wigman, uh, waar vandaag bekend van gemaakt dat is. hij is overleden. Rien de plus. In 25 jaar tijd heeft het een bijzondere plaats verworven in de Nederlandse kunstwereld. Museum de Pont in Tilburg. Het kwam er door een legaat van advocaat Jan de Pont. Directeur Hendrik Driessen is al vanaf de oprichting bij. En hij legde met zijn staf een bijzondere verzameling aan. Vanaf september vorig jaar is de jubileum tentoonstelling weerzien te bekijken. En daar zijn inmiddels bijna 75.000 bezoekers geweest. Met Driessen bekijkt Jeroen Wilaard een bijzonder object voor de ingang. Wij noemen het de hemelspiegel. Het is het Sky Mirror, een buitengewoon werk van de Engelse kunstenaar Anish Kapoor. Het is een, een, een, een grote plaat van meer dan 6 meter hoog en een meter of 2,5 breed hoogglanzend gepolijst, aluminium. Echt zo hoogglanzend dat er geen vuiltje meer letterlijk aan de lucht is. En het, het weerspiegelt de hemel die zich achter je bevindt. Als je ervoor staat, zie je dus eigenlijk een deel van wat je niet ziet. Zie je opnieuw de bewegingen die dan daar nog horizontaal zijn van de wolken... worden hier soms verticaal. En ja, het, dat spel met de waarneming, dat is natuurlijk waar kunst ook voor een deel over gaat. En wat wij prachtig vinden om hier als begroeting voor de bezoeker bij de entree te hebben. Een geschenk inmiddels... Voor Hendrik heeft Anish Kapoor ook gezegd... met enige bijdrage van de gemeente Tilburg. Maar belangrijk is ook dat het inmiddels een soort parel van Tilburg is geworden. Mensen zijn er trots op. Ja, heel, heel blij zijn wij er natuurlijk mee. Dat het een, een letterlijk een, een teken is voor ons... maar ook voor de Tilburgers dat wij het toe doen. He, Tilburg is vaak omschreven als het lelijke eentje van Nederland. En het is een hele leuke stad, weet ik, uit eigen ervaring. En het is een stad die enorm inzet ook op, op kwaliteit en op cultuur... En dit beeld maakt het duidelijk. Want zo'n werk vind je in Europa verder uh, niet van Anish Kapoor in de openbare ruimte. En dat, uh, dat is door de samenwerking met de gemeente... en onze goede relatie met, uh, met de kunstenaar hier tot stand gekomen. Ja, en uh, kom naar Tilburg daarvoor. We gaan naar binnen. Ja, ik volg je bij de draaideur. Pas op. <laughs> Hendrik Driessen. Met Karel Schampers en Alexander van Gevenstein behoorde hij ooit tot de drie musketiers. Ze zijn uitgewaaid, Maar die Driessen, die is altijd gebleven een kwart eeuw lang in de pond. Ja, want uh, welke medewerker van het museum... heeft zo'n uh, zo buitenkans gekregen als ik hier... om van de grond af een museum mee te mogen opbouwen? Wij wilden ons uh, eerst die positie veroveren. Want er was geen collectie. Er was geen omschreven beleid. Er was geen plek en geen huis. En dat alles is in die afgelopen 25 jaar hier in Tilburg tot stand gebracht. En nu kijken we terug met de dingen die van onszelf zijn... en met een aantal bruiklenen die we teruggehaald hebben... uit de tentoonstellingen die we in die periode gemaakt hebben. Die voor ons heel belangrijk zijn geweest om de ambitie verder vorm te geven. We passeren een van de stukken uit de collectie. Bolvormige constructie met houten krukjes van Ai-Wai-Wai. Een van de grote namen in de pond. We zijn op het grote centrale plein gekomen van de voormalige wolspinnerij. De cirkel met stenen van Richard Long. Mm -hmm. uh, rechts zien we de grote geister, metalen zilveren reuzen. Ja, van de Duitse kunstenaar Thomas Schütte. Um, hele verschillende werken eigenlijk. Waarvan je zou zeggen, wat heeft dat met elkaar van doen? Dat geldt voor heel veel kunst natuurlijk van tegenwoordig. De stromingen zijn er niet meer. Je kunt niet meer spreken van het impressionisme of het surrealisme. Dat zijn allemaal individuen geworden. Zo is de hele samenleving eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En... Maar zo zijn hier heel veel verschillende individuen bij elkaar gebracht in die 25 jaar. Ja, maar... en zijn dan... ja? Laten we wel wezen: heel veel moderne kunst, een stapel stenen zoals het hier ligt. Daar zal het merendeel van de Nederlanders van zeggen: ja, wat is dat nou? Waarom is dat kunst? Kan ik ook, hè? Het verhaal is bekend. En ik denk wel dat ik dat kan verdedigen, dat mijn collega's het kunnen verdedigen. En dat mensen er ook geraakt door worden. En, en die stapel stenen is nu een van de werken dat als we die weghalen... dan breekt er opstand uit en vinden mensen het verschrikkelijk. Weerzien is zo het resultaat geworden van 25 jaar spelen in Tilburg. Heel zorgvuldig spelen. En dan passeren jullie tegen het eind van weerzien het aantal van 75.000 bezoekers. En dat is nog nooit vertoond in de pond. Nee, het is voor de Randstad natuurlijk een betrekkelijk gering aantal. Voor ons is het super. Uh, wij zitten op jaarbasis zo tussen de 75.000 en de 100.000. Soms hebben we de 120.000. En nu in vier maanden 75.000, dat is enorm. En daar moesten we ook echt alle zeilen voorbij zetten. En we zijn er ontzettend gelukkig mee en, en het past ook wel goed bij wat we altijd hebben geprobeerd. Voor ons is het veel belangrijker dat de bezoekers die hier komen ambassadeur van ons museum worden. Anders dan dat ze zeggen, god dat heb ik gezien en nou ga ik weer over tot de volgende orde van de dag. Wat wij hopen te bereiken is dat iedereen die hier weggaat na zijn bezoek eh, daar graag over vertelt aan een ander. Over zijn persoonlijke ervaringen en die andere aanzet om ook maar eens een keer te komen. Dus ik hoop dat dit een, een, een werking heeft ook ver na weerzien. NPO Radio 1. Zometeen om half acht. Live vanuit Hunsfriesland. In het kader van Leeuwarden, de culturele hoofdstad van Europa. Textielontwerpster Claudie Jongstra. Over de Farm of Hoop. Luister naar kunststof. Zometeen om half acht. Claudie Jongstra. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. <middels>